De vijf maanden oude baby overleed een dag nadat in het zwembad twee geluidsboksen van het plafond naar beneden waren gekomen, bovenop het kind en haar moeder. De ophanging van de boksen was door roest aangetast. Volgens de gemeente Tilburg hadden de kabels al lang vervangen moeten worden. Een ambtenaar is in verband met de zaak overgeplaatst en voorwaardelijk ontslagen.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 Oh, ik heb nog heel veel vragen waar nog niets over gezegd is via 0800-1121. Dus help de vragenstellers vooral even en uh, bel naar 0800-1121. Als het niet lukt om erdoor te komen, kan een mailtje soms helpen... via nachtzuster.omroepmax.nl. Uh, Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma en die vind je op www.nachtzuster.net. En wat heel handig is, daar staat ook een lijstje met alle vragen... zodat je daar nog na kunt lezen waar je misschien wel alles vanaf weet. En dan kunt bellen naar 0800-1121. Zo so, uh, kan ik nog wel een aanvulling gebruiken op, het, uh, op de vraag van Anne... helemaal uit het begin van dit programma. Uh, wijn, bier, cognac, champagne, whisky. Hoe is dat ooit ontstaan dat dat als genotsmiddel wordt gebruikt? 0800 1121 als je daar een antwoord op weet. Rutger wil graag weten hoeveel voornamen je je kind mag geven. Dus uh, mag je je kind ook uh, 23 voornamen geven... Als je het antwoord daarop weet, bel dan ook vooral even naar 0800-1121. En dan die vraag over de medicijnen, want daar staan de prijzen niet meer op vermeld... of in ieder geval de eigen bijdrage. En verzekeraars en apotheken willen die ook niet meer doorgeven. Dus hoe kom je er dan achter wat je moet reserveren aan de eigen bijdrage... voor medicijnen die je gebruikt? 0800-1121. Peter wil weten waarom er zulke slechte beelden worden gebruikt bij opsporing verzocht. En uh, hij wilde ook weten hoe het met prins Friso is. Hans wil weten hoe groot de kans is dat uh, de NAVO nu uh, in, uh, in actie zal komen tegen Syrië. Nu Syrië uh, beschietingen heeft uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in Turkije. En Hassan belde net, die wil graag weten hoe lang Nederland nou eigenlijk al bestaat... Dus hoe is Nederland ooit ontstaan? En uh, waarom zijn er twee benamingen voor ons land? Nederland en Holland. Leg het even uit. 0800-1121. En het gestreepte poesje. De cocktail. Hoe die in elkaar steekt wil ik ook nog graag weten. 0800-1121. mij van Tijn. Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid.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 in hun waarde. 15 miljoen mensen. Het zijn er iets meer inmiddels. Maar het gaat wel echt over Nederland. En dat naar aanleiding van de vraag van Hassan. Hoe lang bestaat Nederland? En wat is nu precies het verschil tussen Nederland en Holland? Waarom heeft Nederland twee benamingen? 0801121. Ik heb een crypto. En het is weer een mooie, mooie actuele crypto. Dus hou pen en papier vast paraat. 12 letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En de opgave luidt. Te ver, te hoog, Vodafone. Te ver, te hoog, Vodafone. Ik vind hem heel mooi. En de oplossing uh, bestaat dus uit 12 letters... en die kun je doorgeven via 0800 -1 -1 -1, als je eruit uh, bent gekomen. En antwoorden op vragen die zijn ook van harte welkom via dat nummer. Uh, Bart Rosenbaum. een Hi. hele goede nacht. Hi. Oh, uh, het gaat over het uh, getal uh, 13, hè? Ja. Dat is een, uh, ja, zogenaamd ongeluksgetal. Yeah. Dat is natuurlijk vouwkul. Uh, Ik ben een getallenjongetje. Ja. Yeah. Dus, nou, maar goed, het getal 7 is een geluksgetal. Het getal In 11 Nederland. Het is, is het, um, uh, het gekke het getal. getal. ja? En 13 is een ongeluksgetal. Ja. Nou, waardoor komt uh, wat 13 is. Uh, wij uh, rekenen nog steeds ja, met echt hele idiote. Uh, verschillende dingen, um, gewoon het, het, het um, geldige stelsel rekent met 10 dus ja dat is het metrieke stelsel wat door Napoleon is ingevoerd en in feite de klok die we hebben die rekent nog steeds met het 12 stelsel, omdat we 60 minuten hebben. Volg je me nog? Ja maar ik hoop dat je heel snel tot 13 komt. Ja nou dus um, het getal 11. Het getal 13. Dat was dus. Het, na 12. Was het eerste nieuwe getal. En dat was dus een ongeluksgetal. Oh, dus zo. In, ja, ja, ja. En dat wordt dus in. Uh, ja, in. Uh, ja, de tarot. Uh, ja, 13 is uh, de dood. Uh, wet. Het, omdat. Ik zet 12. En wij hebben 11 als ongeluksgetal. Omdat. Nou, we tellen tot 10. En dan is het tot 11, ja, dus dan is het, ja, het gekke getal. Ja. Oké, okay, nou dankjewel Bart. Oké. Okay. <laughs> tot het volgende nummertje. Hé, hey, lieve schat, uh, wil uh -oh. je nog één ja. ding voor mij doen? Nou, dat hangt helemaal vanaf wat? Nou, dat is uh, over de uh, regenboog. Ja. Ja, dat was echt een misser. Dan had je een kermit moeten draaien, de Rainbow Connection. Ja. Had ik die moeten draaien? Ja, vind ik wel. Dat vind jij. Nou, mag dat? Ja, ik denk dan ben ik de hele nacht ben ik doorgegaan zonder de Rainbow Connection. Ja. Van Kermit. Maar, maar waarom die dan speciaal? Omdat het ja, een heel erg mooi nummer. Ja, ja, maar ik heb vlieg met me mee naar de regenboog gedraaid, Bart. Nee. Nee, Kermit is heel mooi. En ik heb When the Rain Begins to Fall gedraaid. Wat zeg jij? When the Rain Begins to Fall heb ik gedraaid. Ja. Nou ja, goed maar niet genoeg. connection. Dat kan, kan nog steeds. Je hebt nog een uur. Nou, ik ga ik ga kijken wat ik uh, voor je kan doen, Bart. Okay. Ik kan niks beloven. Of je ook niet te doen. Oké, okay, toch? Why are there so many songs about rainbows? En what's on the other side. Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide.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 Teksten, ja, Kermit was dat. En de Rainbow Connection 0800 1121 met vragen en met antwoorden. Hoeveel voornamen mag je je kind geven? Dat wil Rutge graag weten. Um, uh, even kijken, waarom gebruikt opsporing verzocht altijd van die slechte beelden? Hoe is het met prins Frizo? En uh, hoe staat het met de vraag van Turkije aan de NAVO om in te grijpen nadat Syrië een, uh, Turks, uh, een vluchtelingenkamp op Turkse bodem heeft beschoten? 0800-1121. Bel even als je een antwoord weet. Patrick? Ja, hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo, goeienacht, uh, Astrid. Hi. Complimenten met de show, allereerst. Dankjewel. Wat kan ik voor je doen, Patrick? Ja, ja ik wou graag. Uh, ik wou het hebben over de tuinbonen en de Spekkies. Ja, Ja, ja daar kwam uh, toevallig een uh, verhaaltje, een kort verhaaltje bij me in me op. toen ik uh, de Spekkies verhaaltje hoorde. En dat wou ik graag met uh, je delen, als het kan. Ja, heb je je radio nog aanstaan, Patrick? Ja hoor, ik heb hem aanstaan, ja. Ja, dan moet je hem eventjes heel zacht zetten. totdat je echt bijna niks meer hoort. Want anders blijf je zo'n gampje hebben. Oh, oké. Okay. Nou, ik bedoel wel, hè. Ja, <laughs> oké, okay, dat is goed. Goed, spekkies nou, in tuinbonen, kom even... maar door. Oké, okay, mag ik even beginnen met een heel kort gedichtje. wat ik had geschreven? Oh, wacht, had... gedichtjes, daar moet ik een muziekje bij je hebben. Wacht, er is zo'n. Het uh... is zo'n muziekje van. Um... Candlelight. Oefen. Ja, Candlelight. Dat heb ik, wacht. Ja, toen ben ik er niet op voorbereid. We hadden het toch met één enige... Ik moet nog op de het Hup, uh, hup. Astrid. Uh. <laughs> Oké. Okay. Doe maar een de beetje gedicht hier, Patrick. <laughs> Oké. Okay. De nachtzuster. Mensen hebben vragen en worden ongeruster. Maar wees gerust, je krijgt antwoord. Je wordt gehoord, wordt niet gestoord. Al ben je een pauw, voor sommigen ben je veel meer waardevoller... En absoluut niet zo laag als een schoenzal. Blijf kalm en luister naar de nachtzuster. Dan wordt je hart gerust. Ik vind het prachtig, Patrick. Oké, okay, top iets. Echt tranen in mijn ogen. Oké, okay, nou, nou, leuk, leuk. Wat leuk. zei je nou, je bent niet lager dan een schoenzal? <laughs> Ja, nee, het was van twee weken terug. Ik, ja. ik, ik ik had toen, want ik ben nu wel een trouwe luisteraar. En <laughs> nou goed, ik had toen het verhaal gehoord van die Poolse man. Ja, ik, ik, ik had diepe uh, ja diepe uh, ja diepe ja, uh, ja ik was gewoon teleur, ja, teleurgesteld uh, dat hij dat hij zo dacht. Want uh, ik weet zeker dat heel veel mensen hier in Amsterdam en ook hier gewoon in heel Nederland. Ja, niet zo denken zoals hij denkt dat de mensen denken. We weten allemaal dat gewoon de televisie en zo... Ja, sommige dingen, ja, dat is gewoon een beetje flauwkeul of uh, spelletjes. Maar uh, over het algemeen denk ik dat uh, mensen die keihard werken... En maakt niet uit wat voor achtergrond ze hebben of wat dan ook. Ja, dat zijn gewoon uh, Nederlanders, hè. Dat, uh, dat is al eeuwen zo. En, uh, ja, en dat, dat, uh, dat moet ze gewoon niet vergeten. En dat wou ik graag... Uh, ja, delen door middel van dit uh, gedichtje. Nou, ik vind het prachtig, dankjewel. Maar ja. van, uh, ja. van deze prachtige poëzie over naar de orde van de dag, oftewel de tuinbonen met spek? Ja, tuinbonen met spek. Nou, toevallig omdat je het had over spek. Ja, daar kwam echt iets bij me op wat ik nou moest delen. Want uh, een keer had ik je gesproken in de show. En toen vroeg je me wat, uh, wat voor werk ik deed. En. Uh, ik had je toen verteld dat ik in de transport en logistiek zit. Ja. Uh, ik ben, uh, ja, wat dat betreft ook gespecialiseerd om zeg maar vracht te vervoeren op een schip. Ja. En ooit ben ik op een schip geweest en, uh, nou goed, ik kwam daar aan boord en, uh, nou goed, leuk en uh, het was een gezin en, uh, nou goed, en, uh, we leerden elkaar kennen en, uh, nou goed, ik kreeg uh, de baan aangeboden om uh, ja, mezelf te bewijzen. En uh, nou, de dame aan boord, uh, meestal die, uh, die kookt voor de heren die, uh, ja, die dan om zes uur uh, aanschaven om uh, aan de maaltijd te beginnen. Uh, ik had er wel duidelijk uh, gemaakt dat ik kozer ben, maar, uh, maar goed, op een of andere manier. Uh... Val je weg. Precies midden in de, de, de, de opmaat, zeg maar, naar de climax over het spek en bonenverhaal. Is Patrick weggevallen? Ja, telefoon leeg, denk ik, hè? Nou, het spannende verhaal krijgt vast nog een keer een vervolg. Vera, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Wat grappig dit. Ja, hallo. Wat grappig dat je gewoon op de radio kunt komen. Ja, nee, ook. Maar <laughs> ook dat ik meemaak dat die man dus ineens niks meer zegt. Nou, dat is dat niet dat... grappig. Ja, dat is jammer. Je er hard op. <laughs> <laughs> en hij vertelt iets over bonen in één keer tjoep weg. Ja, hij is eens even ja, in, de in de bonen. Ja, ja. ja. <laughs> nou, goeienacht. Um, ik wou reageren op die mevrouw die bij Agis verzekerd is. Ja. Namelijk, uh, de prijzen staan niet meer op de etiketten, want dat gaf altijd heel veel verwarring. Daar bellen ze dan over op, hoort het op één doosje... Voor 30 stuks, maar dan is het voor 90. Als je 3 keer 30 krijgt, staat de prijs op ieder doosje, maar die prijs is voor 90. Oh, ja. Dus dat gaf verwarring, maar ook het is er ook afgehaald omdat er één verzekeraar is die de prijs uh, bepaalt naar aanleiding van de omzet. Dus die, ja, die, die heeft prijs X, tientje, ja. en dan heeft hij er gewoon uh, 3 miljoen pillen omgezet en dan wordt het 8 euro. Snap je? Dus het verandert, dus ik... bedoel je te ja, zeggen? Ja, en die konden niet die prijzen op die specificaties zetten. Omdat je dan denkt, huh? ja. Wat zit nou hier? Maar het is wel raar. Het is toch raar dat je iets koopt en niet weet wat je moet betalen? Ja, maar als je het in de apotheek vraagt, kun je het wel altijd te horen krijgen. Nou ja, ze zegt dus van niet dat ze in de apotheek... Misschien dat de, misschien dat de, de toon waarop ze het vraagt niet, niet helemaal... Um... Met uh, uh, behulpzaamheid oproept. Ja. <laughs> ja, dat zou kunnen. Maar, ik, maar dan nog. ik geef altijd de prijs als ze het vragen. Ja, maar kun je... Oh, uh, dat is wel wij mooi, kunnen die zien. Maar kun je je voorstellen waarom ze het niet geven? Want ik bedoel, ik maak nu een beetje een grapje van. Maar als ik uh, ergens kom en ik wil een lamp kopen... en ik wil, ik wil nu die lamp, wat kost die lamp? Dan, gaat die, mm -hmm. dan gaan ze ook niet tegen me zeggen... nou, dat zeggen we niet, mevrouw. Nee. Dus, dus wat kan de reden zijn dat, zij, dat, dat die apotheekmedewerkers haar niet vertellen, omdat het varieert? Of? Mm, mm, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet wel dat eh, vanuit het feit dat het overal zo druk is, ja. dat dan bepaalde, ja, bepaalde diensten, zeg maar, dat je die moeilijk of niet moet verlenen, omdat er gewoon geen tijd voor is. Ja, ja, dat je moet gaan zoeken. En, uh... als iemand mij de prijs waard, is een kleine moeite, ik draai het recept om. Ja. En er uh, staat een totaalbedrag op ja. die etiketjes. Ja. Nou, als ze dat nog eens een keer vriendelijk vraagt en zegt van... Uh, ja, maar u kunt het toch zien of zo. Ja, ik weet niet. Ik, ik help haar niet. Dus, uh, nee, ja. nee, maar ik ben wel benieuwd waarom dat kan zijn. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je... Ja, dat je ergens gaat eten en dat je zegt: wat, wat kost dit hoofdgerecht? Ja, dat zeggen we niet. Ja, dat nee, is raar. Nee, ja. nee. maar nou, ik denk wel dat ze het moet vragen op het moment dat ze het afhaalt. Niet te laten overbellen. Ja, Om, ja, ja. Want dan wordt het een heel gedoe. En nee, gedoe. dan moet je het terug gaan zoeken. En daar is natuurlijk. Ja, jullie is hebben ook werkdruk gedoe. en dat soort dingen. Maar ja. ja. Oké. Okay. Nou hartstikke goed vind ik. En ik ja. zou bij uh, Ares weggaan, want uh, ik ben zelf, je mag geen reclame maken. Maar nou, dus geen Ares... reclame. <laughs> nee, ik ben met Amersfoort. Dus ik maak even oh. reclame. Ik oh. krijg ja. keurig gespecificeerde uh, noten. Oh, maar Anders dat is dan wel een hele goede tip om eens even rond te gaan kijken of er niet een andere verzekeraar weg, is. En dan moet ze ook toelichten. Want ja, de verzekeraars hebben gewoon alle macht. Ja, dat is... Dat is uh... echt zo. De, verzeker... de apotheek heeft niks meer te zeggen. Alles uh... ligt bij de verzekeraar. Ja. Uh... Nou, dan nou. zou ik gewoon zeggen bonjour. Ja, hele goede. Goed advies, Vera. Dank je wel. Ja. ja, ik heb een heel klein vraagje. Ja? Huishoudelijk. <laughs> ja? Nee. Ik vind het zo raar. Ik denk ook, nou ja, waarom ga ik dat vragen? Maar ik haal regelmatig de was uit de wasmachine en er zit alles in één dekbedhoes Ja. Heb je dat ook? Ja, maar die vraag is ook, dat is een van de meest gestelde vragen in nachtradio. Hoe dat kan? Een, op, Ik wel op op Op, op middel middelpuntvliedende krachten en dat soort dingen. Ja, ja, precies. Maar dan nog, die hoes kan toch niet die ene waar we het open, <laughs> openstaan voor? Kom maar hier en dan haal je hem eruit. Er zit alles in die zak. <laughs> Kijk het er bijna niet uit. Nou ja, ik vind het gewoon van de gekke. Hoe kan dat ja, nou? Nou, ik kan je vertellen, het gebeurt echt met, de, met enorme regelmaat dat ik gewoon de antwoorden vergeet op vragen. Ja. Maar dit antwoord is echt al heel vaak gegeven en ik, echt, heb, no ja, en ik heb het nooit begrepen. Want wat jij zegt, middelpunt, nou ja, dat, het heeft er allemaal mee te maken. Ja, dat, met dat ik soort... wel. Ja, ik wel. Natuurkunde. Daarom dacht ik, ja, moet ik nou wel vragen, want het is natuurlijk alles sweet. Nee, het is een hele goede maar vraag. Hoe kan die hoes nou de hele beurt openstaan? Nou, laten we het nog één keer proberen. Uh, uh, ja, in Jip in Jannekentaal. Ja, ja. 0800-1121. We hebben nog ja, zo'n half uur. Door. Ik ben benieuwd. Ja, oké. Okay. Bedankt, Vera. Ja, oké, okay. graag gedaan. Doeg, ja. hoi. Hans. Goedendag. Oh, Hans, jij weet het of niet? Nou, ik ging over de prijzen van de medicijnen. Ja, maar jij ja. weet ook van de, van de wasmachine waarom alles altijd in de, in de beddengoedhoes gaat zitten? Uh, nou, ik wou alleen maar even antwoorden op een serieuze vraag wat betreft de, de medicijnen. Oh. Wij zijn collectief verzekerd met een vrouw bij de FNV Dienstenbond. En dan ben je collectief verzekerd en dan ben je ook weer wat goedkoper uit. Maar het is namelijk zo. Wij gebruiken veel uh, medicijnen. Mevrouw is aan, toe, aan, is, uh, aan een chemocure. Dat heeft te maken met een uh, heel zware operatie die ze kort geleden heeft ondergaan. En ik weet dat het 120 tabletjes kostte 350 euro. Mm. Dat ik toevallig zijn wel achterkomen via de apotheek van de Rijnstaten. En als mijn vrouw zou stoppen, dan hebben ze gevraagd om veel die medicijnen om weer terug te geven. En dat is voor ons niet relevant. Wat de medicijnen kosten, kost het, het gaat wel heel dat mevrouw het beter wordt en goed en uh, gelukkig door het leven heen gaat. Dat is voor ons veel belangrijker dan wat de kostprijs is. He, je bent, uh, als wij één keer zo doosje, je zit we gelijk boven 22 euro die wij al uh, zo moeten betalen. Dus dat wil ik even aanvullen. Maar ik denk dat dit een vraag is voor een uh, consumentprogramma als CASA of als uh, Rada. En die zouden geen, dat wel kunnen oplossen. Ja. ik denk dat er allemaal verschillende vragen daarover zijn. En dat de, de, de inkoopprijs, de, de, ja, de witte prijzen en de merkartikelen daar ook een debat aan zijn. En ja. dat was mijn antwoord op uw vraag. En uh, u wil graag weten waarom ik s'nachts uh, wakker ben? Ja, dat wil Jan ja. graag weten. Ja. Nou, dat heb ik vroeger een al gezet. Ik heb uh, twaalf jaar geleden had ik de ziekte van Parkinson in een lichte vorm. En dat staat ook op je stembanden. En dan kan ik de uitzendingen kan ik het terugluisteren via de podcast. En dan kan ik horen of mijn stem nog uh, voldoende is om meer, uh, deel te nemen aan deze uh, nachtuitzendingen. En ik weet dat uh, af en toe de, de, ja, de voldoende of uh, al die... Uh, voor vaders, de verbinding die altijd uh, optimaal zijn, maar ik probeer zo goed mogelijk erin te komen. Ja. ja, dat gaat nu goed, zeg. Ja, en dan wil ik nog zeggen, ja. u hebt het over die watertoren. u hebt de tijd bij uh, TV Gelderland. Ja. Op hoogte 80 is de, staat de hoogste watertoren van Nederland en die staat vijf, taf, op 85 meter boven Amsterdorpel. En dat wordt gebruikt uh, ook als reserve. Er zijn genoeg mensen, uh, mannen in, uh, in Nederland die hebben. Uh, Tegenwoordig bij de Sachsen-Weibelkazerne. Uh, dat ze die inspectie zijn. Nou, die water is dat precies tegenover de Weber kazerne. En er zit gewoon 600.000 liter water erin. En er wordt opgepompt onder Arnhem. En dat is zuiver uh, water. En waarom wij zuiver water? Omdat bij Eerbeek, er zijn onderbronnen. En dat water gaat door de vele heen en het wordt enorm goed gezuiverd. Dus er zitten hele grote plassen onderaan, grote rivieren, waar de plaatselijke uh, uh, gemeente het water op uh, uh, laat zuigen, door pomp uiteraard. En dat is een beetje het verhaal dat uh, de waterpomp bij Arnhem en je op de TV Gelderland gewerkt. En als je schuin naar boven had gekeken, had je kunnen zien staan. En dat is uh, wat ik aan uh, wil aanvullen. Hartstikke goed, dus, dankjewel Hans. Ja, en dat is uh, in ieder geval mijn vrouw gaat de goede kant uit. Dat is fijn. Dat is ja, en, en jij dat ook. Is, uh, en dat uh, kan ik misschien over van opgelaken weer zeggen, We pakken de carabin, we sleuren het en dan gaan weer richting naar het zuiden. Lekker de toonboten met uh, de Spaanse wijn. En radio 5 en radio 1 dan op dus dat lied. Dat kan de uh, vakantie niet misgaan. Hè? Ik kan nu al niet wachten tot ik dat goede nieuws van je krijg. Zeker, ik bedankt voor de uitzending. En, uh, <laughs> Dat oh, is de volgende keer, hè? Dag dat ik altijd, hè. Ja. Dag, Dag. Hoi. Dag. Martin. Hallo. Hallo. Hi. Nou, het klopt hoor wat hij vertelt over die watertoren. Oh, gelukkig. Dat is, uh, waar nou dat restaurant onder zit. Ah, daar ja. Ja. Ja, ja kom daar. Ik woon er ongeveer naast. Oh, Oké, okay. nou, dat is ook weer toevallig. ja. Ja. Hé, hey, maar ik bel voor die medicijnkosten van die mevrouw, ja. want ik had echt gezien nou, wat een herkenbaar onderwerp, want ik heb dezelfde discussie ook continu de laatste twee maanden bij de apotheek. Maar wat is, wat is dan de oorsprong van die discussie, dat begrijp ik niet. Uh, nou, waar ik ben achtergekomen nu eindelijk, want het heeft er ook nog weer te maken, uh, per 1 januari zijn dus zeg maar weer ja. vastgesteld welke medicijnen uh, er vergoed worden. ja. Dus in mijn geval, als je dus bijvoorbeeld een ander medicijn moet hebben, omdat je bijwerkingen hebt van het koortis, uh, voor het vergoede medicijn, ja. kan dat dan weer alleen op medische noodzaak en ja. zo, en dan moet dan weer helemaal gespecificeerd op het recept staan. Ja. Anders krijg je dat ook weer niet vergoed. En dat hangt dus een beetje van je zorgverzekeraar af, dus de tip inderdaad, ga shoppen, heeft absoluut uh, zin. Maar voorlopig zit je er wel mee van, ja wat wordt nou vergoed en wat wordt nou niet vergoed en wat moet ik nou bijbetalen? Ja. wat was die vraag van mevrouw? Ja, ja. Nou, nou heeft het college voor zorgverzekeringen, die heeft daar een geweldige website voor. Okay. En dat is medicijnkosten.nl Kijk, <laughs> het klinkt alsof daar behoefte aan was. Ja. ja, en je vult daar dus echt gewoon letterlijk in wat is je medicijn, je vult in uh, hoe, uh, uh, hoeveel uh, krijg je ervan. En dan geven hun precies aan van uh, uh, hoeveel je uh, de verzekering vergoedt. En hoeveel je eventueel moet bijbetalen. En nou ja, het kan een beetje van je apotheek afhangen of het een euro scheelt uiteindelijk. Maar bij mij viel het op dat ik uiteindelijk uh, 1 euro meer moest bijbetalen. dan dat ik volgens medicijnkosten had berekend. Dus. Maar, uh, uh, uh, want. Even niet kijk... al mijn medicatie wordt dus vergoed omdat ik af en toe duurdere medicatie krijg dan de, het goedkoopste medicijn. Ja, maar wat ik, wat ik nou echt niet begrijp... is dat er zelfs zo'n site is... Ja. en dat deze mevrouw dus in de apotheek te horen krijgt van... nee, we gaan nu niet vertellen wat... Uh, wa, wa, waarschijnlijk omdat het en varieert... en omdat het uh, te veel tijd kost. En omdat het dus ook weer een keer per verzekeringsmaatschappij uh, wisselt. Ja, dus het is, het is even zoeken en dat is gewoon te veel... Het doel, ja, nou, waarschijnlijk. Mijn apotheker heeft al zelfs met de uh, verzekeraar lopen bellen. omdat de uh, informatie die ik van mijn verzekering kreeg. weer tegenstrijdig was met de informatie die zij als apotheek kreeg. Ja, maar dat, is, dat moet toch ook gewoon kunnen. Ik heb ook wel eens met een recept bij de, bij de apotheek gestaan. en dat ze zeiden van ja, hè, maar zo, zo weet ik veel. zo weinig of zoveel. of nou, ga toch nog even bellen. Weet je, dat hoort er toch gewoon allemaal bij. Dan moet je toch uh, uh, uh, als iemand vraagt van joh, ik moet sparen voor, om mijn medicijnen te te kunnen betalen, dan moet je toch als apotheek denken, ja. Nou, dan ja, ik kijk ben... ik wel even op uh, medicijnkosten.nl voor u. Ja, dat zou ik dus ook denken. Maar goed, in ieder geval, uh, uh, ik, heb, ik heb nou die site en daar, daar ben ik dan in ieder geval blij mee. Oké, okay, ik moet het nou zelf uitzoeken, maar ik weet in ieder geval waar ik aan toe ben. Ja, dat is waar. Nee, dat is een goede tip. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Medicijnkosten.nl Ja, en de andere vraag van waarom ben je nog wakker? Omdat ik hartstikke druk ben op de chat, hè? Oh ja. <lacht> onder een iets ingewikkeldere naam dan uh, Martin. Ja, onder Bagheera. Wa waarom heet je daar Bagira? Omdat ik, uh, ja, ik, ik, van Jungle Book. Ik ben helemaal gek van Bagira. Oh. Uh, ik ben wel bij scouting en die heet allemaal naar uh, die dieren uit Jungle Book. Ja, dus vandaar Bagira En er zit al een martin op. Dus ja, dat wordt verwarrend. ja wordt verwarrend. En dus ik hou gewoon Bagira aan. Nou, hartstikke leuk. Dan zie ik je weer op de chat. En uh, mochten mensen nou bloednieuwsgierig zijn geworden, www.nachtzuster.net. Ik sta aan te bevelen. Tot zo, hè, Bagira. Uh, yo. Hoi. <laughs> Henk, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Wat een gedoe, hè, met die medicijnen. Nou. Die verrekte privatisering dat hadden ze nooit door moeten voeren, maar goed. Tja, het heeft ook zijn voordelen. Ja. Ik kan ze even niet bedenken, maar die zijn er vast. Ja. Nou, ik heb nog niemand gehoord die daar blij mee is, nee. maar goed. Er was een vraag wanneer Nederland nou eigenlijk ontstaan is. Ja, precies. Nou, het grondgebied van Nederland, <laughs> al Nederland. Ik vind het zo leuk, Henk, want ik weet dat dit... Je kunt hier waarschijnlijk vijf, uh, vijf uur over praten, of niet? Nee, nee, nee, nee. Jawel, dat kun je wel. Maar dat doe je niet. Nee, want je weet uh, dat het kort en krachtig... Ja, het nee, grondgebied van het, Nederland. Het, het, het Nederland zoals we het nu kennen is eigenlijk ontstaan... Bij, uh, tijdens de Unie van Utrecht. En tot mijn schande moet ik je zeggen dat ik het jaartal niet exact uit mijn hoofd weet. Maar ik dacht dat het in 1580 geweest is. En toen is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gesticht... Wacht, ik zoek het meteen op en dan doe ik net alsof ik het uit mijn hoofd weet. Goed? Nee, ik heb geen computer. De Unie van Utrecht was in 1579. Nou, dan zat ik een jaar af. 23 januari. Vind ik eigenlijk wel knap van mezelf. <laughs> Die zeven verenigde Nederlanden ja. bestonden uit Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Holland. Men maakte toen nog geen verschil tussen Noord- en Zuid-Holland. Nee. Als je er bij elkaar optelt, dan heb je er zeven. Ja. Het was dus eigenlijk nog aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Daar zijn later bijgekomen Brabant en Limburg. Die gebieden werden nogal gehouden omdat er veel Rooms-Katholieken woonden. Want het was ook een strijd, niet alleen tegen de Spanjaarden, maar ook tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Vandaar dat Limburg nog heel lang een gouverneur heeft gehad. Ik geloof dat ze hem zelfs nog hebben, maar daar ben ik niet zeker van. Um, Drenthe, de provincie Drenthe, mocht niet meedoen. Heel verdrietig. Maar die waren veel te arm. Dus die brachten geen geld in. Ben ja. Er nog? ja, ik ben er nog. Ik hang aan dus, je licht. Je zit ik. nog steeds op die zeven. En later is dat elf geworden. Ja. Uh, en uh, naar, uh, na, niet naar, maar na de napoleontische tijd, toen de ja. uh, uh, stadhouder Zofveldse, terugkwam uit uh, Groot-Brittannië... zo heette dat toen al, is ons land een koninkrijk geworden. Maar eigenlijk meer een republiek met een koningshuis. Eigenlijk, hè? Ja. Zoals prins Klaus van Ansberg dat ooit heel uh, terecht zei. Treffend heeft verwoord. Nou, nu de vraag tussen Holland en Nederland... Ja. Tijdens al die oorlogen die wij hebben gevoerd... niet alleen met de Spanjaarden, maar later ook met de Engelsen... zat eh, ook niet alleen in eh, internationaal, maar ook nationaal... de macht, het bestuur of de stadhouders, die zaten in Holland. En de naam Holland is ons vooral door de buitenlanders toegedicht. Ja, want die vinden Nederlands te ingewikkeld. Ja. En als je nou naar de Duitse televisie kijkt... dan zeggen ze daar nog altijd netjes die Nederlanden... Maar als je de BBC kijkt, dan hebben ze het altijd over Holland. Ja. En dat vind ik persoonlijk hoge, in hoge mate irritant. Ja, raar is dat eigenlijk, hè? Wat zeg je? Dat is eigenlijk vreemd. Ja, maar wij leren het ze ook niet af. Als je hele oude producten neemt uit Nederland... dan staat er nog op uh, niet hele oude, ook nog moderne producten. Er ja. staat made in Holland op. Oh ja. En niet made in de Netherlands. Nee, precies. Nou, dan doen we het zelf... We doen het zelf ook. Ja. Omdat, dat, uh, omdat men eigenlijk dus de buitenlandse klanten beloont... over de hele wereld. Want Holland uh, zegt hun meer, in de Verenigde Staten met name... dan Nederland. Maar we zijn het Engels dus eigenlijk de Netherlands. En uh, in Frans lepeba. Ja. En in, in Duits zijn nou dan die Nederlanden. Maar ik vind zelf ook de Netherlands niet zo lekker bekken als Holland. Nee, maar... Ja, we heten nou eenmaal zo. Ja. ja, maar de United States of Amerika, dat bekt ook niet zo lekker. Nee, daar zit er wat in. En Heel veel mensen zeggen ook Engeland, Engel, Engeland, Engeland als uh, Groot-Brittannië bedoelen. Exact. Je haalt mij de woorden uit de mond. Ja, ik wist dat je dat net wilde gaan zeggen. Ah, dan je helemaal goed. Ik denk, ik doe het vast. Nou, ik, uh, uh, dat, uh, wat was er nog meer? Nee, ja, op zich, qua Nederland was dit de vraag... Ja, ja, er stond nog wel wat open, Ja, er staat nog wel wat open, maar ja, ik heb nu een, een, een plaatje dat verwijst naar jouw historische kennis. Nou, zo geweldig is die ook niet. <laughs> maar, die Unie van Utrecht hebben een aantal jaren geleden nog met veel tamtam herdaagd. Ja. Dus dan ja, heb ik het <laughs> nog eens weer opgezocht. Dat, dat zal dan waarschijnlijk, die hele herdenking, zal waarschijnlijk in. Uh, nee, niet 1979 geweest zijn. Nee, later. Ja, ja. Ja, later, want oh, het... dat, dat, dat ging over hoe belangrijk dat was geweest voor ons land. Ik kan niet zo goed rekenen, maar ja, dat wordt dan toch... Oh, er zit er hier nog een, hoor. Wat? Die er niet zo goed kan rekenen? Een. Nou, dan hebben we ook een zwak punt gevonden. Nee, maar 1579, wanneer hebben we dat dan herdacht? Wanneer was dat een mooi moment om te herdenken? Dat weet ik niet. Dat, dat ben ik vergeten. Er was toen een... een, een ja, een moment. En het is nog niet eens zo lang geleden dat men vond dat dat dag moest worden. <laughs> ja, dan zou je toch denken dat dat 1979 geweest moet zijn, maar dat is te lang geleden. Hè? Nee, dat is, ja, dat is te lang geleden. Ik ben heel erg tegen het uh, op de computer dingen gaan opzoeken. Nee, ja, ik doe het niet. Maar ik doe het nu toch even. Ja, kijk eens even. Want ik vind uh, herdenking, Unie van Utrecht, vind ik hier ja? 350 jaar. Aha, daar ben je er al. Maar wanneer was dat dan? Nou, dat is uh, 1500 uh, plus 3. Ja. Mm -hmm. Ik reken niet mee, hè, want ik hoop dat ik het hier ergens kan lezen nu. Daar kom ik er nog niet aan. Anders maak ik altijd vergissingen. Nou ja, wat raar. Ja, hier staat 1979, maar dat was het dus gewoon... 200 uh... jaar. Nee, dat is 400 jaar. Ja. ja, ja. Nou, wat een toestand... Nou, het doet er ook helemaal niet toe. We, mochten we de, mochten het ons nog te binnen schieten, dan komen we er absoluut op terug. Dat is mijn manier om te zeggen: laat maar. En uh, dankjewel, Henk. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer, hè? Dag. Dag.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 Sam Cook en don't know much about history dus. Nou, dat geldt niet voor Henk, die wist best veel. Uh, alweer een Henk. Goeienacht, Henk. Uh, dag Astrid, Henk Hallo. Thank ja, ik heb nog eens een keer een aantekening burgerlijke stand gedaan. Dus ik weet iets van uh, hoeveel namen je, je kinderen mag geven. Wat betekent dat een aantekening burgerlijke stand doen? Nou, het is een aantekening, het is een van de vakken die je extra kunt halen bij je diploma. Oh, wat leuk. En dat is dan burgerlijke stand. Dus je mag, uh, als ik uh, dolblij kom melden dat ik een baby heb gekregen, wat in, uh, meestal de vader doet, dan, uh, dan mag jij in principe dat noteren? Uh, ja, je moet wel aangenomen worden, je wordt wel benoemd worden door, ik geloof door de gemeenteraad, weet niet meer precies op mijn hoofd, maar je moet wel door je gemeente benoemd worden tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is ah. voorwaarde, dat is een uh, officiële functie. Ah. Okay. Maar goed, dat hebben we heb, heb dus niet, maar dat doet er niet veel toe. Maar uh, uh, ik weet in ieder geval dat je je kinderen onbeperkt zoveel namen kunt geven. Echt waar? Alleen is het zo dat je een ambtenaar van een burgerstand, en dat is de, de aanvulling, uh, die moet uh, in de gaten houden dat het belang van het kind daarbij uh, toch ook centraal staat. Er was een bekend voorbeeld, er werd erbij genoemd, iemand had zijn kind de, uh, inderdaad alle letters van de alfabet willen geven. Van A tot met Z. Leuk. Dat was heel leuk, maar dat moest de ambtenaar van de burgerstand weigeren. Omdat, oh. En dat is de, de uitleg. Hoe meer namen je erbij noemt, elke keer als je iets... Uh, als zo'n kind iets moet doen, een rijbewijs aanvragen... een paspoort aanvragen, een aanvraagformulier voor de school... een bijstand uitkeren, verzin maar allemaal wat je tegenkomt... aanmelden bij een vereniging en dergelijke... Dan zit zo'n kind, die zit dus uh, een, een, een half uur of, of weet ik veel hoe lang... te schrijven voor dat formulier ingevuld. Dus telefoonboek en dergelijke. Dus in het algemeen uh, moet, moet een ambtenaar van een stand... moet dat sterk afraden in het belang van het kind. En daar moet op gewezen worden. En daar bespeelt traditie een rol Bijvoorbeeld je ziet uh, bij het Koninklijk Huis uh, komt het voor... dat ze dan, ja, ik weet niet hoeveel, want dat, dat heb ik niet bijgehouden... maar dan noemen ze, geven ze er soms wel zes... Ja. Of, of, of dergelijke. Maar in het algemeen moet je dat niet doen. En daar is er nog aan toe te voegen. Uh, nou ja, er zijn nog meer dingen hoor. Je mag een jongen geen meisjesnaam geven. Een nee. meisje geen jongensnaam. Oh ja. Nou ja, ja, alhoewel is een daar idiot. de grens ook inmiddels een beetje ja. in kwijt is. Dat, ja. Daar haakt mij wel een beetje op, in op traditie. Maar het is een feit, feit idioot om een meisje Kees te noemen. Maar goed, dat is mijn idee. Ik ben er wat dat betreft uh, persoonlijk wat meer zuiver in. Maar als ambtenaar van de gebeurtenstand. <laughs> moet je dus een beetje maatschappelijk, een beetje reëel in de wereld staan. Ja, nee, wat, wat... mijn dochtertje heeft een, een meisje in de klas dat Kees heet... en die doet het heel goed. Ja, daarom. Dus daarom zeg ik ook, dus je moet, eh, daarom zeg ik ook het is mijn persoonlijke ja. ding... Dat het, dat het niet zo is dat ik dat zo leuk vind. Hoewel van die sieren vind ik het heel leuk hoor, dus eh, daarvan niet. Dus dat speelt dan ook een rol. En eh, dan is het ook nog van belang om te weten... dat een kind die kan, altijd in een latere leven... kan die naamswijziging van de voorname aanvragen... En met name als het uh, bijvoorbeeld een naam is die dus bijvoorbeeld kwetsend of beledigend is. En persoonlijk vind ik, maar dat is ook weer persoonlijk, vind ik een naam wat ik iemand ken die zo heten, die een buitengewoon sympathiek iemand is, een schrijfster. Uh, en als je een kind bijvoorbeeld mensje zou noemen, ja. of trutje of tuinkabouter, of, of het uh, maar maar wat geks. Ja, dat moet een ambtenaar van de burgerstand echt weigeren. Ja, en dat moet hij erop wijzen bij de ouders, en dat is gewoon waar hij zich op kan bogen: dat het belang van het kind daarbij voorop staat. Dat je het kind niet mag, uh, ja, het is, het is bijna, uh, um, ja, bijna, ja, het is het overdreven woord, maar uh, het is een geweld aandoen aan een kind. Ja, ja, nou ja. Ja. ja. Dan nog even over het verhaal, over aansluitend, als ik er toch even aan de voort ben. Over, het is ook wel uh, wat, wat, wat bijzonder en boeiend, vind, Dat uh, over Nederland. Ja. Yeah. Heel kleine aanvulling. Uh, sinds Napoleon, uh, voorheen waren we in feite zes, zeven republieken, omdat we zeiden. Maar toen werden we een eenheidsstaat. En dat was het grote verschil toen we het Koninkrijk Nederland werden. Maar nu is het gekke, de, de internationaal loopt men meestal niet in de pas. En zelfs Nederland zelf ook niet. Want wij zeggen altijd Nederland, maar het heet wel, eh, het staat in de grondwet, Koninkrijk der Nederlanden. En dat is in feite onzin, het moet zijn Koninkrijk Nederland, het moet zijn Le Pays-Bas, het moet niet zijn de Nederlands, maar Nederland. Want sinds 1800 zijn we Nederland en niet meer de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, wat we voorheen waren. Oh, ja. Toen waren we Nederlanden in meervoud en nu zijn we Nederland. Maar er komen meer van die gekke dingen voor. Zoals de Fransen, de, de, de Duitsers noemen ze uh, uh, Allemagne. En Allemagne, dat zijn alemannen. Dat is een volk die in, ooit in Beieren geleefd heeft. Grenzend aan Frankrijk. Maar die bestaat al sinds 600. Bestaat het hele volk niet meer. Dus er komen veel meer gekke dingen voor. Maar bij Nederland zijn eigenlijk de En uh, uh, Nederland en uh, Nederland. Kijk. En dit meervoudvorm is in feite onzin. Nou... Maar dat terzijde, het ging om de ambtenaar van de burgerstand. Je mag dus iedereen een naam geven, zoveel als je wilt. Alleen een ambtenaar van de burgerstand moet erop letten. Meneer, ik of, meestal is een vader, mijn moeder zou dat ja. geloof ik ook doen. Meneer, ik zou het absoluut niet doen, want u laat er het kind mee op met een met een vracht van ellende die, die het kindje echt kwalijk zal nemen op de duur. Pas volwassen is. Maar uh, uh, in België is het misschien dan weer even anders. Want uh, uh, je had het net over Mensje, maar inderdaad uh, Mensje van Keulen. Maar ook yes. uh, een van de dochters van de actrice Angela Schijf heet ook Mensje. En Bloem en uh, een nieuwgeboren dochter heet nu Zus. En op een of andere manier klinkt dat in België volgens mij allemaal iets... Iets minder... Nou, ik kende wel meer mensen die zussen. Ik kende toevallig ook iemand, een hele aardig iemand, die heet zus, maar dat was dan de, de door de ouders gegeven naam. Ja. Dus uh, je komt ook wel eens uh, voor dat iemand is Jan en uh, of Janus uh, uh, Jacobus genoemd of zoiets. Ja, of Johannes. En dan zeggen we, ja. we noemen hem uh, Caesar. Ja. Oh ja. Hem, uh, ja, maar daarom moest ik zo lachen. Want degene die deze vraag stelde, die zei inderdaad: het kindje heet Dawina Evelien ja. Claudia I Igrit. En we noemen haar Daisy. En toen moest ik echt heel hard lachen, omdat, omdat ik daaraan dacht inderdaad. Ja. Maar, maar ik, ik hoor nooit, wat in dit geval zo is. En dat, dat heb ik eigenlijk in mijn omgeving nog niet meegemaakt: dat je je kind Dawina Evelien Claudia Igrit. Igrit noemt en dat dan Daisy eigenlijk je initialen zijn en dus je naam. We noemen haar Daisy. Ja, dat kan dus ook. Maar ook daarin moet je weer voor oppassen. Dat is ook een bekend voorbeeld. Als je met de letters van je voornaam... ...iets geks kunt maken. Ja. Je noemde zelf het woord uh, wc en als je pot heet. Ja. Nou, dat, dat zijn dus dingen die moet een ambtenaar van een burgerstand hebben. Even moet checken. een beetje een harmonie. Je moet dat niet als een uh, dominant iemand uh, uh, zeggen van nee. Maar je moet een beetje, een beetje menselijk met elkaar omgaan ja, en samen maar... overleg gaan. Ik dat hoor nu al, Henk, ja? Henk, want jij bent geen ambtenaar van de burgerstand. Nee, nee. Want wat doe je dan in het dagelijks leven? Nou, ik ben inmiddels gepensioneerd. Ik heb bij gemeente gewerkt op personeelszaken, op financiën en op secretariaatswerkzaamheden. Ja, maar dat is dus, dat is, dat is dus uh, kapitaalvernietiging. Uh, Want jij moet terug. Ja, ja. ja. Jij moet terug als nou, ambtenaar maaltiener. van de burger. Nee, maar ik, ik bedoel dat absoluut niet onaardig. Ook al is het wel ja. zo. Er staan enorme horken achter die balie. Ja. En als ik kom, en ook al wil ik mijn kind... Het, het, ik, ik was het niet, maar stel dat ik het was. Ik wil mijn kind panter of lof noemen. Dan heb ik daar zeven maanden over nagedacht. Dan ben ik met mijn vrouw, die net een kind heeft liggen baren, ben ik het daarover eens geworden van we doen panter of lof. En dan ga ik naar het gemeentehuis helemaal in spanning. Want ik krijg de papieren dat mijn kind officieel een naam heeft gekregen. En ik zeg, en we noemen haar panter of lof. En dan zegt er zo'n hork. Die zegt dan, nou nee hoor meneer, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, je moet het inderdaad op een op een leuke manier moet je ja. met elkaar in een gesprek gaan. En je moet erop wijzen, en dat is namelijk het, het ding, ja, er komt ook wel eens voor dat mensen dan een lollige bui zijn of wat dan ook. Ja, of We hebben een borreltje op of wat dan ja. ook. Dat komt tegenwoordig misschien minder gauw voor. Maar ja, het zal maar gebeuren toevallig dat je dan een gekke bui hebt en dan dan denk van nee, ik ga en van een gekke naam opnemen en, en wat ben ik geslaagd wat is het een een, een leuke grap het is 1 april de voor maar wat wat geboren is ja yeah. Maar dat, je moet het kind in bescherming nemen. Dat is de essentie. En daarom moet je iemand wijzen. En dat is het gesprek. En, en desnoods geef je iemand de tijd om nog uh, een dag later terug te komen. Ondanks al dat ongemak. Want dat is natuurlijk altijd waard. Want het gaat om het kind. Maar zou jij, want dit is, een, dit is waar. Dit is echt waar gebeurd. Ik, ik ken iemand, of nee eerlijk, eerlijk. Ik ken iemand die iemand kent. Die uh, heet Zaat van zijn achternaam. En Constant van zijn voornaam. Ja, als, als ik nou bij jou zou komen en zou zeggen van... nou ja, uh, we heten zaten en we willen onze zoon constant noemen... zou jij dan zeggen, nou, zou u dat nou wel doen... Nou, daar zou ik er constantijn van maken. <laughs> nee, maar zo werkt het niet. Nee, want als ik met de naam van een van mijn dochters bij jou was gekomen... Ja. en jij had gezegd, nou, ik zou er net Kijk. iets anders van maken. Ho, ho, dit luistert heel nauw. Nou. Ja. ja, ik zou er constantijn van maken. En als je zegt van, nou, als, jij nou wil, als jullie nou willen dat je er constant noemt... dan moet je dat zelf weten, want iedereen mag... Nee, Natuurlijk. maar je zou het Omdat wel wat zeggen. Wat ik, net je zou. Wat ik zei van: Ik ben gedoopt Johannes uh, Petrus ja. en mag je Marinus noemen. Iedereen is vrij zijn kind anders te noemen dan wat hij officieel geheet Ja, precies. Maar je zou er wel even over beginnen. Je zou wel zeggen: Nou, heeft u er wel over nagedacht wat het eigenlijk doen. betekent? Ja. ja, dat moet je doen, want je moet dat kind in bescherming nemen. Ja. Nou, ik, ik uh, ga, ga maar even vragen of je niet gewoon terug kan. Ja. <laughs> en je kunt altijd nog alsnog als het kind, als het kind er echt grote probleem heeft, ik heb ook een nichtje meegemaakt die heeft in de loop van de leven de naam veranderd. Ik ben in de, in de dertigste ben ik van mijn, ene, naam, mijn ene, ene doopnaam naar de andere doopnaam overgegaan. hoe heet je dan dat, dat je je nu Henk noemt? Maar ik bij de thuis werd aangesproken. De ene ouder noemde me Henk en de andere noemde me Humphrey, maar ja goed. Humphrey? <laughs> ja, dus dat is ook weer een extreme naam, dus daar ben ik van Ja. Nou, ik twijfel wel een dat beetje, vind jongen, werd ik ja. door mijn broers werd ik Wietsen genoemd. Het blijkt een officiële Frietse, Friese naam te zijn. Maar je, je heet Humphrey Henk en ze noemden je Wietsen. Ja, en nou, tegenwoordig heet ik Henk. Goed, het wordt me allemaal te verwarrend. Dankjewel Henk. Ja. Dag, dan. <laughs> Goeiedag nog, hoi. Zelfde, dag. Oké, okay, dit is altijd het moment dat mensen boos worden als ik nacht' blijf zeggen. Dus ik zeg, oh, 'goedemorgen', Kees. Kees. Ja, hallo. Ach. Hier ben ik. Ik dacht, ik had even een mevrouw verwacht nu na dit gesprek. Ja, had wat verwacht? Een mevrouw. We hadden het er net over dat meisjes ook Kees kunnen heten. Ik denk, nou... Oh. <laughs> nou, nee. Krijg Sorry. ik niet mevrouw Kees. Kees, waar bel je over? Nou, het, uh, over uh, Holland en Nederland. Ja. En een vorige meneer heeft een heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Ja. Maar ik denk toch dat uh, Nederland is eigenlijk een delta... En de rivieren uh, uh, lopen van hoog tot laag. Ja. Nederland is het laagste punt voor de Rijn en de Maas. En dat is dus de, het lage land. Ja. Vandaar Nederland en Nederlanden en Pays-Bas. Ja. Oké. Okay, en in de 17e eeuw was Holland eigenlijk ja. de rijkste, grootste en belangrijkste provincie en werd dus synoniem voor het hele land. Dus we hebben, eigenlijk, we hebben in die tijd een stukje namens bekendheid opgebouwd waar je een puntje aan kunt zuigen. Inderdaad. Kijk, daar moeten we eigenlijk gewoon heel trots op zijn. Dat, zijn, dat zouden we ook moeten zijn, ja, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke goed, Kees. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Tot de volgende keer weer, hè? Het was heel fijn om je weer eens te spreken. Insgelijks. Tot een... Tot uh... Met heel veel plezier naar je programma. Elke donderdag. Nou, en ik maak het met even zoveel plezier, dus dat is een win-win situatie. Inderdaad. <laughs> Dag Kees. Dag als... Hi. Hi. 0800-1121, dat zeg ik wel, maar we zijn er bijna doorheen. Ik wil alleen natuurlijk nog heel graag even die crypto oplossen, want de opgave die was leek mij iets wat makkelijk. Te ver, te hoog, Vodafone was de opgave en de oplossing moest betalen naar 12 letters. En Nancy belde daarover, Nancy van Hest. Goedemorgen Nancy. Goedemorgen. Nou, ja, onbereikbaar. Kijk, <laughs> onbereikbaar, ja. Leg jij hem maar uit. Ja, want het is een open deur. Oh, nou ja. Dat is niet moeilijk. Dat, dat is te ver en te hoog. Ja, oké, okay, dat is zo ver. kan je niet bij. En dat is dus onbereikbaar. Maar ja, Vodafone was van de week heel erg onbereikbaar. Ja, erg, hè. Ja, of zit je niet bij Vodafone? Zeker niet, ik ben slim. Ach, nou ja, maar dit is niet, dat is niet. Je zegt nu ik ben slim, maar het is helemaal niet de kwestie van slim, want een andere oh nee, provider kan ook een kippen. telefoon <laughs> en toen ben ik daar weggegaan. Ik zit nou ook bij een hele goede. maar het was gewoon pech. Ja, ja, ja. Het ja. nou, was gewoon domme pech. Het is gewoon doorgeslagen, die brand kunnen ze niks aan doen. Nee, precies, nou dat vind ik ook. En uh, ik, ik kreeg vandaag een sms'je dat ik uh, binnenkort een paar dagen gratis mag bellen in sms en sms'en. Dat heb ik gelezen, ja. Dus, uh, maar ik, ik vraag me wel een beetje af, maar dat ga ik voor mezelf nog wel even uitzoeken. Ik vraag me af of ik nou automatisch gratis ga bellen en sms op die dagen... of dat ik dan eerst weer acht formulieren moet invullen via een, een niet te onthouden e-mailadres. Vast het laatste. Het zou zomaar kunnen, maar je weet het niet. Hè? Laten we nog even het voordeel van, uh, van de twijfel geven. Dankjewel, ja. Nancy. Dag gedaan. En een fijne nacht nog. Mm. Ja, <laughs> ja, die is heel kort. Nog vier minuten. Drie eigenlijk. Dag. Dag. Dag. Uh, Henk van der Veen. Ja, een schritt. Ja, eigenlijk, eigenlijk kan ik nu al wel bijna Diana Rose instarten en zeg maar mijn spullen inpakken en naar huis. Maar ik denk van, nou, ik ga toch nog even naar Henk, want wie weet kan hij nog iets aanvullen op iets wat nog niet beantwoord is. Ik ben de hele NAVO-vraag vergeten. Nou, kijk. Kom dan even door. Maar dan even heel kort. Als ja. één NAVO-land wordt aangevallen, ja. dan reageren alle andere lidstaten alsof zij ook aangevallen worden. Ja. Maar er is in Turkije nu nog niet zo'n sprake van. Ze zijn wel gebombardeerd in die grensstreken. Ja. Dat zijn schermutselingen en weliswaar hele verdrietige schermutselingen... voor die vluchtelingen uit Syrië. Maar premier Erdogan van uh, Turkije... Ja. heeft eigenlijk al min of meer een schot voor de hoek gelost... van uh, alle andere NATO-partners dat het eraan zit te komen dat hij om hulp vraagt als Syrië zo agressief blijft. Oh, zo blijft. Ja, want ik ja. dacht dat hij eigenlijk die hulp al wel een beetje gevraagd had. Ja, dat is diplomatie. Ja, ja, ja. ja. ja nou ja. Maar er zijn ook wel uh, uitzonderingen op. Bijvoorbeeld toen 30 jaar geleden Groot-Brittannië uh, een conflict had met Argentinië over de Falklands, dan blijft de NATO daar buiten... Dat valt niet onder de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En dat hebben wij destijds gehad in de nieuw guinea kwestie begin jaren 60. Wat ja. nu Irian Jaya heet. Nou, voordat we daar nog weer helemaal naartoe gaan, dat halen we niet meer in een anderhalve minuut. Maar bedankt nee, maar even nog even... Even heel, kort, even heel kort, dat is dus het verschil. Ja. Het gaat dus uh, om het territorium van die landen. Ja, nou, Ik ben benieuwd, want eigenlijk eigenlijk, uh, heel theoretisch gesproken is dit uh, een, een, een, wel een hele nare ontwikkeling. Maar laten we inderdaad hopen dat het nog een beetje gesust wordt. Ik denk dat het wel goed gaat. Dankjewel Hans. Henk. Uh, Henk, sorry. Ja, ik zit te Hans kwam met de vraag, dus die is nog beantwoord. Dankjewel Henk, tot de volgende keer. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster. Mailen kan de hele week naar nachtzuster.omroepmax.nl. Tot volgende week. Dag.